10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Afvacabo FNV stelt de toenmalige top van het Mea Vita-concern... hoofdelijk aansprakelijk voor de ondergang van het thuiszorgconcern in 2009. De vakbond vindt dat de elf directeuren en toezichthouders... onder wie VVD-corivee Loek Hermans zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid... Afrika WFNV verwijst daarbij naar het eerder uitgelekte conceptrapport... van de ondernemingskamer in Amsterdam over het faillissement van Mea Vita. Het optreden van de top wordt daarin riskant, ongeloofwaardig en onbegrijpelijk genoemd. De Groningse politie heeft bij de zoektocht naar een vermist echtpaar in Hoogkerk... een lichaam gevonden, wordt nog onderzocht of het een van de twee vermisten is. De man en vrouw van ongeveer 70 jaar worden sinds gisteren vermist... Ze hadden afgesproken met iemand die interesse had om een boot te kopen... die afgemeerd lag in het Hoendiep. Wie die potentiële koper is, weet de politie niet. Wij zijn uh, gisteravond en vannacht uh, met deze zaak geconfronteerd. En dat wordt natuurlijk uitgezocht. Uh, is dat allemaal telefonisch geweest? Is dat per mail geweest? Uh, hebben ze elkaar ergens ontmoet? Weten we niet. En het zal allemaal uitgezocht moeten worden. Bij de plek waar de boot lag aangemeerd, stond de lege auto van het echtpaar. Die was niet op slot en de tas van de vrouw lag er nog in. en De boot was weg. Ruim drie kwart van de woningcorporaties gaat de huur afhankelijk maken van het inkomen. Ze zeggen dat dit nodig is om financieel gezond te blijven. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS langs 220 corporaties die samen meer dan de helft van alle sociale huurwoningen beheren. Voor de meeste mensen betekent het dat ze meer huur gaan betalen, zegt economieredacteur Gert-Jan Dennekamp. Voor de mensen met de hoogste inkomen is die huurverhoging het grootst. En de mensen met een kleinere inkomen, tot 33.000... die zullen te maken krijgen met een jaarlijkse verhoging van 1,5%. Minister Blok wil de hoogte van de huur afhankelijk maken van het inkomen... om scheefhuurders te verleiden tot het kopen van een huis. VVD-fractieleider Zijlstra vindt dat het tijd is... voor een hervorming van de sociale voorzieningen. De economisch gouden tijden van voor de crisis keren niet terug... schrijft hij in het Financieel Dagblad. Zijlstra hoopt dat de sociale partners en de politieke partijen dat ook inzien. De VVD-leider is voorzichtig optimistisch dat kabinet, werkgevers en werknemers... een sociaal akkoord bereiken over matiging. Niemand kan zich veroorloven, ook de sociale partners niet... dat wij nu met de handen over elkaar gaan zitten en te weinig gaan doen. Want dan krijg je de rekening in de toekomst gepresenteerd. Dan zet je eigenlijk, we leggen de last neer bij onze kinderen en kleinkinderen. De FNV heeft al gewaarschuwd dat er niet valt te praten... over versoepeling van het ontslagrecht en het verkorten van de WW. De, Rijksstudie voor, de Rijkssubsidie voor bus, tram en metro is de laatste jaren verdubbeld... terwijl het aantal reizigers maar heel licht is gestegen. Provincies en stadsregio's die verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer... letten nauwelijks op de kosten, zeggen de onderzoekers in het FD. Er is vooral aandacht voor de dienstregeling, milieuvriendelijkheid en de aanwezigheid van wifi. Het weer nog. Vandaag is het volop zonnig. Het wordt vanmiddag 10 graden op de Wadden, 15 graden in het midden en zuiden van het land... Vanaf morgen meer bewolking en tegen het einde van de week meer kans op regen. ANRB ah, nee, Verkeersinformatie. De files van de ochtendspits die lossen nu snel op. Er zijn wel een paar uitzonderingen. want Op de A12 Arnhem richting Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Venendaal en Maarsbergen 6 kilometer file. De rechterrijstrook rijstrook is dicht. Er zijn wat problemen op de A15 tussen Rotterdam en Gorkum. Richting Gorkum bij Sliedrecht-West 2 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. De andere kant op vanuit Gorkum een veel langere file tussen Gorkum en Sliedrecht-West 10 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil en die blokkeert de rechte rijstrook. Dan de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Warmond en Knopendburgerveen, Veen 7 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd en er is één rijstrook dicht.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 Precies, verstuur uw aangifte dus voor 1 april. Kijk op Belastingdienst.nl aangifte. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker. Dit is Radio 1, KRO. Goedemorgen Nederland. Van Kokkelman. Het veiligheidsbeleid in Nederlandse gevangenissen is te streng. De politie zoekt de wiskids die cybercrime kunnen aanpakken. Door de crisis kan een carrière-switch slim zijn, maar niet veel werkenden zitten erop te wachten. Je zult heel veel mensen in de Bouw Nijverheid zien die zeggen, nou oké, okay, ik ben metslaan en dat doe ik dus gewoon uh, de komende 40 jaar of zo. En het vervelende is denk ik dat dat dus niet meer aan de orde is. En het ochtendumeur van Mart Smeets. Het is 6 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. De veiligheidsmaatregelen in Nederlandse gevangenissen zijn te streng... dat is een van de lessen van de Belgenbaaiers in Tilburg. In die gevangenis met Nederlandse bewakers zitten Belgische gedetineerden... vanwege het Belgische tekort. Miranda Bonen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U bent onderzoeker bij de Universiteit Utrecht. Zijn de veiligheidsmaatregelen in Nederlandse gevangenissen nou echt zo streng? Uh, nou, ze zijn in ieder geval uh, ingrijpend. Uh, sommige daarvan in ieder geval. En... Uh... Uh, in het Belgische, uh, volgens het Belgische recht uh, niet, sommige, zijn sommige niet toelaatbaar of minder makkelijk toegankelijk. En desondanks hebben wij gevonden dat het personeel in de penitentiaire inrichting Tilburg, die onder een Belgisch uh, regime en een Belgische we regelgeving uh, werkt, ja. toch een heel hoog niveau van veiligheid kan uh, garanderen. Ja, wat doen de Belgen anders dan? Uh, nou, Wat bijvoorbeeld uh, in België volgens het Belgische recht niet zomaar kan, is uh, celinspecties. Dus uh, nou, cellen helemaal doorzoeken. Urine, dat mag alleen uh, met toestemming in een individueel geval van de directeur. Urinecontroles zijn in Nederlandse inrichtingen uh, toch eigenlijk aan de orde van de dag. Ja, vanwege dat mag drugs, helemaal hè? niet. Volgens het Belgische uh, recht. Uh, visitaties, dus uh, gedetineerde uh, onderzoeken in uh, nou, he, alle mogelijke lichaamsholten. Uh, dat ja. kan alleen onder uitzonderlijke omstandigheden. Ja. Nou goed, dat zijn zo uh, een aantal... Uh... Met andere woorden, dat zijn uh, extra veiligheidsmaatregelen die de Belgen niet doen... vanwege inbreuk op de privacy en persoonlijke integriteit waarschijnlijk. Ja, zij hebben daar een andere afweging in gemaakt, dat klopt. Ja. Ja. En is het nou zo dat dat ook nog extra veiligheid oplevert dan die extra Nederlandse maatregelen? Uh, nou, daar kunnen wij uh, absoluut geen uh, harde uitspraken uh, over doen. We hebben wel de Belgische uh, inrichting... of uh, de Tilburgse inrichting vergeleken met uh, inrichting in Noorkerhaven. Ja. Uit de gesprekken die we daar hebben gevoerd met personeel en gedetineerden... kregen wij niet het idee dat er nu in uh, Tilburg meer drugs binnenkwam... dan in uh, Noorkerhaven bijvoorbeeld. Ja. Belgisch gedetineerden zeiden wel uh, hey, dat de Tilburg veel minder drugs binnenkwam dan in uh, Belgische inrichtingen. Maar goed, wat wij gezegd hebben is dat uh, het ontbreken van een aantal van die veiligheidsmaatregelen juist gecompenseerd wordt door de manier waarop personeel en gedetineerden met elkaar omgaan in Tilburg. Yeah. Uh, en wat ook door Belgisch gedetineerden heel erg wordt uh, gewaardeerd. Hè. Ja. De, de, de, de, ja, met andere woorden, het, de de kan, het kan dus op een andere manier met eenzelfde mate van veiligheidsniveau. Ja, dat zegt u in feite. Ik wel zeggen, als een ander buurland in hele recente wetgeving daarin uh, een, andere wet, een andere afweging heeft gemaakt, hè, een, een vriend buurland, ja. dan is dat ook voor Nederland heel goed om daar ja. nog eens naar te kijken, omdat het wel hele ingrijpende maatregelen uh, zijn. Ja. Wat kosten ze eigenlijk, onze maatregel? extra maatregelen? Wat zegt u? Wat kosten onze extra maatregelen eigenlijk, weet u dat? Dat weet ik niet, maar daar zit onomgetwijfeld. Kijk, veiligheid kost altijd geld. Dat is, uh, hè, als je moet bezuinigen op het gevangeniswezen, dan. Uh, uh, en, en je zou veiligheidsmaatregelen treffen die misschien niet nodig zijn. Dan is dat altijd goed om daar naar te kijken. Ja, nou, het is het punt dat de staatssecretaris, dat is Fred Teven, heeft laten weten. Leuk rapport, maar ik ben het er niet mee eens, dus ik doe er ook verder niks mee. Nee voor andere aspecten van ons rapport, uh, daar gaat hij wel uitgebreid op in... ...en daar trekt hij wel lering uit. Maar op dit punt niet. Het drugsontmoedigingsbeleid uh, hou ik uh, in stand. Ja. Dat is uh, kortweg uh, zijn reactie. Nou ja, goed, en onze uh, redenering is... Um... Als een uh, ander land in recente, recente wetgeving, hè, een land dat toch in veel aspecten ook op Nederland lijkt, uh, daarin een andere afweging heeft gemaakt, dan is het misschien toch uh, goed om daar nog eens uh, naar, te, naar te kijken naar een aantal van die Ja, maar hij heeft al aangekondigd dat hij dat niet gaat doen. Ja, nou ja, dat is voor ons dat, of dat is ja, jammer, spijtig natuurlijk. Dus u hebt een, een leuk rapport geschreven voor het archief? Nou, er zitten heel veel aspecten in uh, het rapport, denk ik, waar, die hij wel serieus neemt. En die ook uh, Peter Hennephoff, uh, de directeur van dienstjusticiële inrichting, uh, serieus neemt. Zoals ik tenminste zei, afgelopen vrijdag op een uh, boekpresentatie. Ja. En met name uh, het bezoek bijvoorbeeld is ook iets dat anders is geregeld uh, volgens het Belgische recht... Belgische gedetineerden hebben recht op veel meer bezoek dan Nederlandse gedetineerden drie keer in de week, ja. ook in het weekend en op woensdag. Uh, nou, bezoek in Nederland is minimaal één keer per week en precies de regeling daarvan wordt overgelaten aan de inrichtingen. Maar bezoek in het weekend is in de meeste Nederlandse inrichtingen en geen enkele mogelijk. Nou ja, dat is wel iets wat uh, heel belangrijk is voor de sfeer. En juist dat contact onderhouden met familie... is denk ik ook een hele belangrijke voorwaarde voor resocialisatie. En dat ja. is iets waar Peter Hennephoff bijvoorbeeld van zei. Van nou, Dat is misschien wel iets uh, waar we ook in Nederland uh, nog eens goed naar moeten kijken. Ook, ja. Wat ook heel erg gewaardeerd werd door de Belgische uh, gedetineerden... was de mogelijkheid om samen te kunnen koken. Het Nederlandse voedsel vond het vreselijk. Het magnetronvoedsel, dat kenden ze niet uh, in België. Dus dat werd uh, of weggegooid. Of uh, gebruikt in eigen maat, uh, maaltijden. Maar het samen kunnen koken. Dat, uh, ja, zie je toch dat dat heel erg. ook de saamhorigheid uh, vergroot. Uh, onder uh, gedetineerden. Ja, maar ja, bij koken heb iets... je mes nodig, toch? Niet? Nou goed, dat is dan onder toezicht uh, uiteraard of het zijn plastic messen voor zover dat in de eigen cel uh, gebeurt. Ja. Maar ook daarvan uh, zei Peter Hennephoff, nou dat is uh, misschien wel een activiteit uh, waar we uh, meer substantieel naar zouden moeten ja, kijken. Met andere woorden... Met andere woorden, u zegt, er zitten wel degelijk leerpunten in voor het Nederlandse gevangeniswezen. Voor het regime dat wij kennen. Uh, hoewel de staatssecretaris dus zegt, uh, daar zie ik verder niks in. U vindt dat hij er toch beter naar zou moeten kijken? Nou, ik, dat zeg ik niet. Ik zeg dat zowel uh, de staatssecretaris als Peter Hennepol een aantal... Uh, maatregelen of bevindingen uh, nou, wel degelijk uh, serieus neemt en ook wil overwegen voor het Nederlandse regime. Maar ja, behalve die maatregelen ten opzichte van de veiligheid. En goed, ja. het is natuurlijk op zich lastig om daar uh, hele harde uitspraken over te doen, echt relaties te leggen. Maar wij zouden vinden dat hij daar nog eens goed naar moet, uh, moet kijken. Dat is eigenlijk onze aanbeveling. Geweest. Ja, dat is wat ik net zei ook. Miranda Bonen van de Universiteit Utrecht, ik dank u wel. Ja, dank u wel. Goed, dag.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 Deze week in Cairo, Goedemorgen Nederland, crisis-switchers. Ja, ik was te vroeg, neem me niet kwalijk. In sectoren als de bouw is de werkloosheid erg hoog... terwijl bijvoorbeeld in de ICT nog wel personeel nodig is. Hoort u in een reportage van. Hier is die, Niels de Jager. Ooit zal deze economische crisis en die hoge werkloosheid voorbij gaan. Maar in bepaalde sectoren ziet ook de lange termijn na de crisis er slecht uit, zegt voorzitter Arend van Weijgaarden van vakbond CNV Vakmensen. Ik, ik denk dat alle maakindustrie er, er anders uitziet. Ik denk dat wij ons moeten focussen op de, het hogere deel van de markt, het, het, het betere kwalitatieve product. Want massaproductie dat verliezen we van de lage lonen landen. Als je nu al geen werk hebt, dan is het logisch dat je gaat nadenken... van goh, uh, moet ik niet mijn uh, bakers verzetten, mijn horizon verbreden? Maar als je nu nog wel een baan hebt en je ja, redelijk veilig waant... is er dan een reden om achterover te leunen en te denken van dit komt wel goed? Je gebruikt precies het goede woord, denk ik. Je, je veilig waant. Want het is inderdaad, denk ik, veilig waan. En niemand is in, in deze tijd volgens mij echt zeker van zijn, uh, van zijn baan. En volgens mij moeten wij uh, werk, ons, onze leden, de werknemers, uh, adviseren om constant uh, na te denken van... stel je nu voor dat het over drie weken afgelopen is, of over drie maanden, of over twee jaar. Ben ik dan nog aantrekkelijk genoeg voor een andere werkgever om daar aan de slag te gaan? U bent voorzitter van CNV-vakmensen. Dat zijn een beetje de doeners, hè? Ja, het zijn echt doeners, laat ik maar zo, ja, dat kun je wel zeggen, ja. zijn, zijn dat ook de mensen die nadenken over van, goh, wat, wat moet ik met mijn loopbaan? Wat, hoe, hoe, hoe ziet mijn carrière er over twintig jaar uit? Nee, die mensen zijn er volgens mij in het geheel niet mee, uh, mee bezig. Tenminste, de meeste niet. Anders dan hoogopgeleiden vaak? Ja, ik denk de middel-, middel en hoogopgeleiden zullen daar best over, uh, over nadenken. Want die zijn ergens begonnen en die hebben een bepaald idee van, nou, die kant wil ik op. Maar je zult heel veel mensen in de dat zien die zeggen... nou oké, okay, ik ben metselaar en dat vind ik prima en dat doe ik dus gewoon uh, de komende 40 jaar of zo. En het vervelende is denk ik dat dat dus niet meer aan de orde is. De wereld is niet meer zo overzichtelijk. Nee, de wereld is heel onoverzichtelijk geworden. Daarom biedt CNV-vakmensen haar leden beroepskeuze en loopbaanadvies aan. Zodat ze op zoek kunnen naar hun verborgen talenten en interesses. Je zal uh, de, de mensen de kost moeten geven die bijvoorbeeld een hele amateur voetbalclub leiden als voorzitter. En door de week gewoon timmerman zijn. En hoe ontdek je als metselaar zelf dat je andere kwaliteiten hebt. Dat je misschien wel iets heel anders ook zou kunnen. Nou, dat kun je, uh, als je daarin geïnteresseerd bent, kun je gewoon een, een, een check doen. Dat biedt u allemaal aan aan de leden om ze dus in beweging te helpen? Ja, dat klopt. Kan op die manier een timmerman uiteindelijk in de thuiszorg belanden? Ik denk dat dat heel goed kan. Ja uh, Dit is een ruimte. Uh, je ziet wat gekleurde vlakken. Uh, zowel in perspectief als niet. Het is een ruimte met een ja, aanwezigheid erin. U, u was kunstenaar? Klopt. Klopt. Was? Um, ja, was. De, de kunst, dat doe je ofwel of niet. ik doe het nu niet. Paul Hennekam was dus kunstenaar, tot hij de carrière-switch maakte naar de ICT. En nu helpt hij anderen hetzelfde te doen. Wat heb je gedaan qua programmeren, Abdelaziz? Um, nou, dat is eigenlijk een paar jaar al. Ja. Um, ik ben eerst begonnen met Visual Basic en daarna um, was het meer Java. Waar zijn we nu? Wat is hier aan de hand? We zijn nu bezig met het selecteren van uh, de kandidaten die bij ons het traject ingaan. Ze hebben testen gemaakt. Nu krijgen ze twee gesprekken. En na afloop dan hebben wij een groep mensen waarmee we de training gaan inzetten. Want u bent zelf dus 15 jaar geleden omgeschoold, overgestapt naar de ICT als zij-instromer. En nu biedt u dat aan anderen aan. Klopt. Uh, we zagen dat er een, uh, een grote behoefte is aan geschoold personeel. We zagen ook dat er een heleboel slimme mensen rondlopen uh, in Nederland... die nu geen baan hebben, maar die niet opleiding hebben om aan de slag te kunnen. En wat wij doen is, we gaan die mensen een opleiding geven... en een baan aanbieden, zodat zij echt de match ma kunnen maken. Is dat uh, liefdadigheid, omdat u anderen die overstap ook gunt? Uh, nou, deels, maar uh, dat is niet het belangrijkste. Het is gewoon een bedrijf, toch? Het is een, gewoon een bedrijf. Wij verkopen trainingen. Het gaat wel makkelijk, want de basisdingen die ken ik. Ik ken ook het, het idee achter programmeren. Dat is denk ik ook belangrijk. Ja, precies. Daar heb je zelfs een vak voor. Want is het een beetje een goede sector? Want we weten dat het in bepaalde sectoren nu behoorlijk slecht gaat. Als je in de bouw aan het werk bent, dan, uh, nou, dan, dan ziet het er niet goed uit de komende jaren, om maar eens wat te noemen. ICT, is, is daar wel werk? Er is werk, daar blijft ook werk. Uh, dat zal uh, in de toekomst alleen maar meer worden, denk ik. En nu nog voor een uh, klein loontje. Maar straks, als, te, als ze een beetje goed hun best doen, kunnen ze ook nog zo'n mooie leesbak uh, binnenslepen? Uh, kijk naar wat Capgemini uh, heeft gedaan de afgelopen maand. Dus ik denk dat die ja. tijd voorbij is. En ik denk ook dat dat goed is. Oké, okay, dus uh, de gouden bergen zijn er niet meer, maar je kan er een prima baan aan hebben ja, en houden. Klopt. Ja, even zo bezig heb ik dat meer gedaan. Ik heb ook wel in uh, Japan dat gedaan. Morgen, een veelgemaakte carrière-switch is naar de zorg. Als je solliciteert, krijg je bijna nooit antwoord. En dan ga je bij jezelf denken, hoe wil ik nou verder en hoe kan ik nog verder? Dus daar kwam ik bij de zorg uit. Dat is morgen in een nieuwe bijdrage van Niels de Jager. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom bij de KRO via Goedemorgen Nederland, Straks, de politie is op zoek naar WizKids die cybercrime kunnen oplossen. Eerst de uur ochtend humeur, hier is Mart Smeets. Nog maar weer eens een keer iets gezegd over wielrennen en dopinggebruik. Nee, niet om het meteen af te leren, maar misschien om iets schoon te maken of zo. In Frankrijk bestaat een tamelijk groot horlogemerk dat Festina heet. Die naam vind je gedurende lange jaren terug in de mondiale topwielrennerij. Daar is niks mis mee, want dat is ooit een bewuste keuze geweest van de betrokkenen daar. In 1998 ontspoorde het een en ander bij die ploeg. Ik denk dat u het nog wel weet... Er was een aangehouden soigneur bij een grenspost en die had een grote hoeveelheid dopingbaar bij zich. Er waren liegende ploegleiders, jokkende renners, de hele ploeg werd opgepakt. De renners sloegen door. Het was één groot schandaal. Voor menig sponsor zou die mate van ophef genoeg zijn stilletjes de achterdeur op te zoeken. Maar niet bij Festina. Men bleef in de wielersport en de imageschade nam men op de koop toe. Ik heb wel eens van Franse collega's gehoord. Men taalde niet naar het negatieve aspect. Als de naam maar genoemd werd, dan vond men het best. Negatieve publiciteit was immers ook publiciteit. Een faalalddrager in die grote jaren was Richard Virange, de lieveling van het Franse sportpubliek. Dat is hij, god maar weten waarom, nog altijd. Hij was medebedenker en mede uitvoerder van een groot dopingnetwerk. Hij won zijn etappes, hij werd heilig in de bolletjestrui... en kreeg nooit een trap na van het Franse publiek. Ook al moest hij diep door het stof. Sterker, waar wij, moralisten achter de duinen... onze gesneuvelde wielerhelden insmeren met pek en veren... doen ze dat in Frankrijk heel anders... Festina wil voor de komende tijd een reclamecampagne gaan starten met de grote held van weleer, met Richard Virange. Over dat uitzichtloze gewouwel over doping hebben ze het in Frankrijk wel gehad. Laat dat nou maar aan die idiote Hollanders over. Virange is in Frankrijk altijd een held geweest en gebleven. Zijn zeer te betreuren levenswandel werd hem bijna schouderophalend vergeven. Ach, wat. Hij was toch immers één van de velen en hij won tenminste nog wel eens wat. En dat gaf de Fransen hoop en trots mee. Om echter nu, in 2013, na nou wat er allemaal gebeurd is... een commerciële actie te starten met een man die zo verrot als een overjarige appel... op de mestvaalt is blijven litten, liggen, gaat mijns inziens een kilometer of wat te ver. Slechte smaak is één ding... Wansmaak gaat daar ver doorheen, maar dit? In Frankrijk heersen blijkbaar andere normen en wellicht ook waarden. Dat snappen wij gewoon niet. Mart Smeets, morgen het ochtendhumeur van Koos Postema. Michel Figa. Het is uh, vier minuten voor half elf. U luistert nog steeds naar de KRO op Radio 1. Altijd al vanaf uw computer willen infiltreren in een bende digitale afpersers. Nou, de politie organiseert een cybercrime challenge om 30 nieuwe rechercheurs te vinden. Pim goeiemorgen. goedemorgen. U bent van team Hightech Crime, operatie 0x7DD. Dat klinkt meteen al heel technisch en heel geheimzinnig. Zijn er al aanmeldingen? Uh, er zijn nog geen aanmeldingen, maar dat kan ik nog niet, omdat wij vanavond pas met deze challenge echt ook live gaan. En ja. die gaat live uh, bij een hele leuke bijeenkomst die we hebben in het Paard van Trooi in Den Haag. Ja. Die compleet in het teken staat van de werving van die 30 nieuwe regisseurs. Wat gaat er gebeuren? Wij gaan vanavond uh, laten zien wat ons werk inhoudt. En dat doen wij door uh, niet alleen zelf er iets over te vertellen, maar ook mensen uit onze omgeving om die avond wat leuks te laten vertellen. Ja. En we geven nog een uh, kijkje in de keuken ook met de nieuwe cyber die we hebben. En inderdaad ook de lancering van de challenge. Met een nieuwe cyber wat? Een Cybertruck. Wat is een Cybertruck? Een Cybertruck is een speciaal voor ons ontwikkelde vrachtwagen... die we als een mobiel forensisch laboratorium kunnen gaan inzetten... om op locatie beter en sneller veilig te kunnen gaan stellen. Wat past bij ons werk. Maar je zou zeggen toch, met die moderne digitale snelweg kun je dat van iedere plek in de wereld. Heb je er geen vrachtwagen voor nodig, of wel? Nou ja, ik snap uw vraag wel een beetje. Maar dat heeft te maken dat als wij eh, bij een doorzoeking bij een bedrijf terechtkomen... of bij een woning van een verdachte, dan wil je daar toch zeg maar, in je eigen veilige omgeving... Eh, het bewijsmateriaal op een forensisch juiste manier gaan veiligstellen. Dat ja. vraagt nogal wat van ons. En daarvoor ja. hebben we nu een, een uh, truck ontwikkeld die ons daarbij kan gaan helpen. Ja. Kunt u een klein beetje een kijkje in de keuken geven van wat u doet? Ja hoor, wij zijn een team dat zich bezighoudt met de bestrijding van de zware en georganiseerde vormen van cybercrime. Dat noemen wij high-tech crime. Ja. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan de hack bij KPN, uh, diginota-onderzoek, uh, maar ook grote onderzoeken naar uh, grote criminele bendes die uh, proberen slachtoffers te maken bij internetbankieren bijvoorbeeld. Juist, en bent u dan een verzameling nerds die met dikke brillenglazen achter een computer uh, eindeloos probeert om die hackers dan te traceren? Nou, een klein beetje wel. Ik moet eerlijk zeggen dat het beeld van een gemiddelde nerd niet meer is uh, met dikke brillenglazen. Dat verandert nee. gelukkig ook. Ja. Um, maar wij hebben een combinatie van ongeveer de helft mensen die een, uh, vooral een digitale achtergrond hebben en de helft gewoon echte politiemensen. Het is ook wel gewoon een politievak. Wij vangen ook gewoon boeven. Ja. En daarbij is het belangrijk dat je ook gewoon uh, voor een groot gedeelte politiemensen bij hebt. Juist. Vandaar dus uh, ook deze um, uh, ja, cursus, challenge, wedstrijd, hoe, hoe je het moet noemen. Uh, hoeveel mensen zoekt u eigenlijk? Hoeveel nieuw talent kunt u werk bieden? Ja, nou wij zoeken op dit moment uh, 30 mensen, uh, waarvan de helft met een uh, digitale achtergrond en de helft gewoon een politiemensen. Ja. En uh, wij verwachten eigenlijk, want we hebben hem vorig jaar ook gedaan, uh, dat toch enkele tienduizenden mensen de, dit spel zeg maar, gaan spelen, waarmee je echt in de huid laten kruipen van een digitaal regisseur. Juist. En het leuke denk ik aan deze game is nu wel dat we hem aan de ene kant zo hebben gemaakt... dat ook mensen zonder digitale achtergrond de eerste levels moeten kunnen doorlopen. Ja. En aan de achterkant wordt hij uh, zo ingewikkeld en zo complex... dat we denken dat slechts maar enkele tientallen mensen hem kunnen oplossen. Dus gamen als sollicitatieprocedure? Dat is inderdaad daar een onderdeel van, zodat je als regisseur voor jezelf kunt gaan vaststellen of dat het iets is wat bij je past. En ja. tegelijkertijd kunnen wij dit gebruiken in de selectieprocedure om te toetsen of mensen het juiste niveau ook hebben en de juiste spirit hebben. Goed, ik ben benieuwd naar de winnaar. Hou ons op de hoogte. Oké, okay, komt goed. Ja, kopen het voor u. Ja. <laughs> Pim Takaber van het uh, Team High Tech Crime, dank u zeer. Het is precies half elf, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op Cairo.nl. Snel door naar Jeroen Wilaert, ergens in Nederland, Jeroen. In Den Haag om precies te zijn Sven, uh, maar even een vraagje aan jou. Ben jij nou ook zo'n scheef huurder die nodig eens een keer moet doorstromen? Nee, ik heb, ik heb een eigen huis. En kan je het nog betalen? Ja, <laughs> jij? Uh, ik ook. Maar er zijn een heleboel huurders die vandaag heel boos naar het Binnenhof komen. En daar in die buurt zitten wij nu, Grand Café Luden, op een heel zonnig plein vlak bij de Eerste Kamer boze huurders. Huurverhoging, zo kan het niet langer. Maar eerst het nieuws met Dorald Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit voor allerlei maatregelen... om de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Zo'n 15 procent van de jeugd is werkloos... en minister Ascher noemt de vooruitzicht op korte termijn niet goed. Het kabinet zet in op een regionale aanpak van de problemen. Gemeenten kunnen met kennis van de lokale situatie jongeren het beste ondersteunen naar een opleiding of een baan. En verder komt er een speciale ambassadeur voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. De Belgische minister van Financiën Steven van Akkeren neemt ontslag. Dat heeft hij bekendgemaakt op een persconferentie in Brussel. Hij lag de afgelopen tijd zwaar onder vuur na de val van de Dexia Bank. Van Akkeren zegt dat hij opstapt omdat hij onduidelijk heeft gecommuniceerd. Hij was ook vicepremier in de Belgische regering. En de Alphacabo stelt de toenmalige top van zorgconcern Mea Vita... hoofdelijk aansprakelijk voor de ondergang in 2009. De vakbond vindt dat de elf directeuren en toezichthouders... onder wie VVD'er Loek Hermans zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid. De Alpha Cabo verwijst daarbij naar het uitgelekte conceptrapport... in opdracht van de ondernemingskamer in Amsterdam... over het faillissement van Mea Vita. Het optreden van de top wordt daarin riskant, ongeloofwaardig en onbegrijpelijk genoemd. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1 NTR Lijn 1. Hier is Jeroen Delaert. Goedemorgen vanuit Den Haag. Tot u spreekt een presentator met een hypotheek van iets meer dan 1000 euro. Maar. Het kan nog erger. De huren omhoog in de sociale huursector. Het was vanmorgen uitgebreid in het nieuws bij de NOS. Meer dan 200 corporaties laten hun huren stijgen. Dat is het gevolg van de verhuurdersheffing van minister Blok. Het gaat allemaal om inkomensafhankelijke huurverhoging. Vandaag gaan daarom boze huurders naar het Binnenhof. Het wordt gestemd en besloten in de Eerste Kamer. Over het algemeen geen verblijfplaats van scheefhuurders. Senatoren met villa's over het lot van huurders. Die geen kant meer op kunnen. Een typisch voorbeeld van scheef beleid. U kunt erover meepraten op 0800 1121. 0800 1121. En tweeten naar Lijn 1 Radio na de hashtag. En e-mailen naar Lijn 1 Apenstaatje NTR.nl. Cross me, bad luck has forced me down to my last one cent. I'm right in the middle of solving that riddle known as raising the rent. Still beg or borrow, got till tomorrow. Landlord's a mean old gent. It's come to a showdown, and he wants the lowdown if I'm raising my rent. Times are het is een veelbezongen thema, de rent, de huur. Dit was Racing the Rent van Duke Ellington. En ik heb hier een tafel vol in Grand Café Luden aan het plein in Den Haag. Jacques Monas is er, Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid. Anita Engbers, een scheefhuurster. Scheef Wim Roos, boze huurder. Roland Paping, directeur van de Woonbond. Anita Engbers, vertel het maar. Hoe scheef huur jij nou? Ik huur niet scheef. Ik vind scheef wonen een scheldwoord. En ik laat me niet uitschellen. En ik scheld mezelf ook niet uit. Ja, maar ik ben niet begonnen. Ja, dat weet ik. <laughs> ik, stel, ik, stel, ik stel maar een vraag. Dat is goed. Oké. Okay, um, maar ik... het is gescheef dat ze jou scheef noemen. Laat ik het zo Ja, precies. En laat ik het zo zeggen. Ik woon in een van de armste buurten van Gouda. En ik verdien meer dan 43.000 euro. En een huurtje? Wat zegt u? Een huurtje van? Uh, tussen de 550 en 600. Ah, daar kan toch best wel bij, of niet? Ik vind het, dat uh, de prijs van een woning... of het nou een koopwoning is of een huurwoning is... gekoppeld moet zijn aan de kwaliteit van de woning... en niet aan het inkomen van de bewoner. En hoe is het met je huis in Gouda? Hoe bedoelt u? Is het, is het goed onderhouden? Nou, ja, het is een goed, ja is mijn verhuurder het? onderhoudt het prima. dat dus, wel. Dus wat ja. dat betreft is het oké. Okay. Maar zit, je zit midden in een, niet echt een vogelaar. Ik zit in een van de armste buurten van Gouda, ja. ja. Wim Roos, boze huurder zelf. Ik ben geen boze zelf, maar ik ben de huurdersvereniging 3B-gemeenten. Dat is de gemeente Lansingerland. In feite. En waar is dat? Lansingerland ligt tussen Zoetermeer en Rotterdam in. Wat is volgens u de situatie? De situatie is dat de verhuurdersheffing bedoeld is eigenlijk om de schuifwoners de woning uit te pesten. Zo zeg ik het maar even, rechtstreeks. Nou. Maar als je dan gaat kijken waar die mensen die er dan uitgetrederd worden heen ja. kunnen dan hebben ze geen alternatief. Ik heb het dus uitgerekend. Je bent een schijnwoner als je meer dan 34.000 euro aan uh, inkomen hebt. Maar als je met zo'n inkomen een, een, een, ko een koopwoning wil gaan uh, huren... je krijgt niet meer dan uh, 4,5 keer je inkomen als hypotheek. Dat betekent een hypotheek van 175.500 euro. Nou, Probeer een rijmond, maar inclusief je kosten die je aan, uh, voor die woning hebt... Met, uh, Makelaarskosten en dat soort zaken. Maar een woning te kopen. Gaat dat is Rijn, lukken? Dat is Rijnmond. Het is, het is, het ja, Rijnmond. een deel van Tom, Nederland. De situatie is geschakeerd. niet overal hetzelfde. Uh, Ronald Paping, directeur van de Woonbond. Die zit natuurlijk zelf in een lekkere villa. <lacht> ik zit wel in een koopwoning, maar ik zit niet in een lekkere villa. Ik en, zit in een modaal wijkje. En waar is dat? In Voorburg. Heeft... Ik kijk uit op woningen die inderdaad erg duur zijn... maar onze woning is uh, getaxeerd op 2,5 ton zo'n beetje. Bescheiden. Maar u bent dicht genoeg bij het vuur om hier in Den Haag ook veel te overleggen. Doet u dat onder andere met Jacques Monash van de Partij van de Arbeid? Dat onder andere met, met onze eigen leden. Dat is het belangrijkste, met huurdersorganisaties en individuele huurders. En we proberen ook natuurlijk te lobbyen. En ook met Jacques Monash heb ik regelmatig uh, gesproken... over de heilloosheid van deze plannen. Zegt hij dan dan probeert hij zich te verdedigen, maar volgens mij met weinig uh, succes. Uh, en dan zegt hij uiteindelijk, ja, dat is in het regeerakkoord afgesproken... dat wij 2 miljard binnen moeten krijgen aan verhuurdersheffing. Hij kan het straks natuurlijk beter zelf uh, vertellen. Maar nou, hij is toevallig hier. En, oh, ja, ik zie hem. Uh, maar daarom moeten huren zo gigantisch omhoog. Uh, en dat is wat de komende jaren gaat gebeuren. Het is niet alleen dat we tegen die gluurverhoging zijn. Hè, de aantasting van de privacy. Uh, maar ook tegen de gigantisch hoge huurverhogingen. Minimaal 4% van alle huurders uh, per jaar. Waar woont die Monash? Ja, uh, kijk, waar ik, wat ik privé doe is helemaal niet zo relevant. Nee, wat, heeft wat u, een koop, relevant u een koophuis is, of met ja, u wel beschreven? de huren werd voor mij te duur. Dus ik ben gaan kopen toen ik uh, op een gegeven moment uh, aan het zoeken was naar een woning in Amsterdam. En dan maak je het rekensommetje. Uh, en, dan, toen, en toen ben ik gaan, uh, gaan kopen. Toen en, zo, kon... als ik nu, uh, en als ik nu zou gaan... Uh, van bijvoorbeeld klaar zijn met mijn studie... zou ik opnieuw gaan kijken, wat is het slimste? Zou ik gaan huren of zou ik gaan kopen? Ja, kopen, dat komt toen nog. Dat was in een gunstige periode, als ik vragen mag. Nou, ik werd toen voor gek verklaard dat ik ging kopen... want het was na je studie gewoon totaal niet gebruikelijk... dat je meteen een huis ging kopen. Die cultuur is een beetje veranderd de afgelopen jaren. Dat we denken van op het moment dat je klaar bent met je studie... moet je meteen een koopwoning in. Daar is nergens helemaal geen aanleiding toe. Het is vrij normaal dat als je van je studie eh, klaar bent met je studie... dat je misschien eerst om je heen gaat kijken. En ik denk zelf dat er een vraag naar huurwoningen... alleen maar zeker voor, bijvoorbeeld voor middeninkomens... steeds meer zal gaan, gaan toenemen. Heel veel, eh, vroeger was het een beetje van met je eigen huis. Hè, dan, ben je, dan ben je vrij, ga je winst maken... en je kan je maximaal hypotheekrente aftrek krijgen dat gaat er allemaal aan, doordat we dit kabinet voor het eerst het eerste kabinet dat ingrijpt. In de, in de koopmarkt. Dus mensen gaan kijken van, ja, het is moeilijk om je huis te verkopen. Uh, ik heb op dit moment geen vast contract, weet je wat? Ik wil liever gaan huren. Dus ik denk dat veel mensen graag willen gaan huren de Nou is het heel erg opvallend hoe Partij van de Arbeid en VVD... langzamerhand uh, ja, om elkaar heen wentelen in het veranderen van de ideologieën. Uh, Partij van de Arbeid mensen, Anita zit daar te knikken... Um, redeneren bijna in liberale VVD-zin. Uh, u bent keihard tegen scheefhuurders... Is dat een Partij van de Arbeidsopvatting? Nou ja, het feit dat u dat zegt, bewijst wij al met alle respect dat, dat we niet echt goed geïnformeerd Want Het, gaat, hebben, het hangt helemaal, is helemaal in lijn. Ja, met daar wat zit er, ik, ik ben klaar ja, voor om nee, geïnformeerd nee, ja, maar dat is, Kijk. In ons verkiesprogramma in 2010 stond het al. In het verkiesprogramma van 2012 mm -hmm. stond het al. Als de Partij van de arbeid een grotere meerderheid voorgestemd. Op dit gebied ook haast geen abonnement opgekomen. Wat willen wij? Wat vragen wij? Kijk bijvoorbeeld naar mensen die meer dan 43.000 euro verdienen. Die mensen betalen maar 15% van hun van hun inkomen aan huur. Dat is heel laag. En nu wordt er moord en brand geschreeuwd. zou ik ook doen als ik wat meer moest gaan betalen. Maar we vragen die mensen twee dingen. Van, kijk eens om je heen of je misschien naar een andere woning kan uitzoeken... of probeer die te kopen van de corporatie. Dat doen bijvoorbeeld de huurders van Vestia. En wat blijkt? Alle huurders van Vestia die kopen... zijn 50 jaar of ouder. Dat is het succesnummer van Vestia op dit moment in Rotterdam. Als je dan vervolgens zegt van als je blijft wonen, prima. Maar we vragen, en dat is een beproefd experiment, huur op maat... vragen we wat meer van jou... Uh, uh, aan de huur. Waarom? Want met die corporatie kan die. Kan die met dit met huur kan de corporatie gaan investeren. Lage inkomens, starters. komen er nu niet in. hebben lange wachtlijsten. omdat mensen met een relatief hoog inkomen. blijven zitten in die, in die, die huur. Er wordt niet doorgestroomd. Maar ik heb een paar mensen die hevig nee zitten te schudden naast u. Anita, ten eerste. Ja, ik heb Jacques Mounage uh, ook al een keer eerder horen zeggen. wat er in ons verkiezingsprogramma van 2010 staat. En ik heb het er dus maar op nagekeken. En volgens dat verkiezingsprogramma van 2010 was er geen enkel probleem mee. dat ik in mijn buurt en met een inkomen van hoger dan 43.000 euro en dat ik mij als gemeenteraadslid inzet voor de mensen uit mijn buurt. Toen werd ik dus nog niet uitgescholden voor scheefwonen. Dat is pas in dit verkiezingsprogramma aan de hand. En wat uh, ons, ik ben voorzitter van de werkgroep huurders van de Partij van de Arbeid, <tus> en wat wij zo verschrikkelijk erg vinden, huurders van de Partij van de Arbeid, dat is dat de VVD wel inkompt, opkomt voor mensen met een hypotheekrenteaftrek. want daar waar de hypotheekrenteaftrek wordt aangepakt, wordt het ook via de fiscaal gecompenseerd. De VVD begrijpt wel dat mensen bezwaren hebben tegen inkomensafhankelijke zorgpremie. En de Partij van de Arbeid komt niet op voor huurders. En de Partij van de Arbeid komt niet, begrijpt niet... dat huurders precies dezelfde soort van bezwaren... hebben tegen inkomensafhankelijke ja, huur. U bent erg teleurgesteld dat... ja, in uw partij. Ik ben heel ja, verdrietig. Ja. En, dan, en dan te bedenken dat ja, dit de partij Engwes, is van Wieboud en Scheven. Ja, mevrouw Engwes gaat gewoon weer langs de feiten heen. Het feit dat wij de hypotheekrente... aftrek aanpakken, is een reden... waarom de prijzen nu aan het zakken zijn. We halen al die lucht, al die prijsstijgingen... halen eruit. Dat betekent dat kopers... daar flink voor moeten bloeden, dat ze dachten de winst die ze zouden maken, of voor sommigen moeten ze ook schuld hebben, omdat we de prijs op de koopmarkt naar beneden halen. We pakken de bestaande gevallen aan, dus we doen van alles op de koopmarkt. Alles en heeft ik ga niet alles ik ga heeft niet, verband met elkaar. Ik ga niet, ja, maar dat is het unieke van dit kabinet. Dat we dus het vorige kabinet probeerde alleen te doen op de huurmarkt. Wij, wij gaan proberen om de koop- en de huurmarkt gezamenlijk gezond te maken. En daarvoor ligt nu een uitgebreid pakket dat iedereen boos is, kan ik begrijpen, maar dat komt omdat de wachtlijsten van de, kind, van de kinderen van mensen die bijvoorbeeld in een corporatiewoning zitten, die krijgen geen corporatiewoning meer. Waarom? Omdat het zit vast. Dus er moet doorstroming komen. Er zitten ook scheefwoners bij, in de koopmarkt. Want iedereen die vroeger een aflossingsvrije hypotheek kreeg... die ging gewoon huren van de bank. Begrijpt u dat u zo langzamerhand wat uh, kiezers van u vervreemdt? Nee, uh, nee, maar dat hoort erbij. Dat is een onderdeel van het gebeuren. Als mensen, wij gaan nu door een hervorming, gaat, doet altijd pijn. En als wij 47 miljard met elkaar moeten gaan bezuinigen, zal dat altijd pijn doen. Maar ik ga dus avond in avond uit met zalen naar huurders toe en dan leg ik het verhaal uit. En is begrijpen er niet blij ze blij mee, het men is niet mee? Maar ze begrijpen het wel. Role, ze begrijpen het wel ik dat begrijp dat er, er helemaal niets Role, van, zal ik echt. eerlijk zeggen. Ik vind het inderdaad een beetje vreemd dat er inderdaad... ...geen inkomensafhankelijke zorgpremie kan zijn... ...voor inkomens van 70.000, 80 80.000 euro die dan gedupeerd worden... ...maar wel voor huurders van 35.000 tot 45.000. Je nee, moet steeds naar anderen kijken, je moet niet aan de wachtlijsten gaan doen. Nee, we doen ook wat aan de wachtlijsten, maar u doet er niks aan... ...want als u 2 miljard elk jaar, en tot 2017 is het 1,7 miljard... ...wegtrekt bij de huurders, een eenzijdige huurbelasting... ...als u koopt, want daar begon niet mee, heeft u een koop- of een huurwoning... ...maar als u koopt, krijgt u hypotheekrenteaftrek... Krijgt u een fiscaal voordeel. Mm -hmm. En als je huurt, moet je in feite een huurbelasting betalen. Nee, Want als je, dit is twee huurt, maanden huur right. moeten straks de huurders hey. naar, de, naar de fiscus brengen. Ja, via de hey. verhuurders. Jacques ja, ja, Jacques, dat is gewoon zo. Kijk, de Woonbond heeft een plan ondersteund van Wonen 4.0. Wat ervan uitging dat de huren in grote steden onbeperkt konden stijgen. Dat is niet dat, waar. Dat, waar, Jacques, dat was dat de grootste marktconforme operatie die de Woonbond dat, wilde steunen. Dat, dat betekent dat de huren in Amsterdam en Utrecht naar 12, 1300 konden. En de Woonbond dacht dat dat gecompenseerd zou worden door de huurtoeslag. Dat wilden wij niet niet als Partij van de Arbeid, want we willen dat die huren betaalbaar blijven voor, voor iedereen. Huurders die een huurwoning krijgen, wij doen er alles aan om dat betaalbaar te blijven. Uit de berekeningen van het woonakkoord blijkt ook gewoon dat die betaalbaarheid intact blijft. De effecten op de koopkracht zijn voor de meeste inkomens niet meer dan min 0,1, min 0,2 procent. Het aandeel dat mensen kwijt zijn van hun huur en hun inkomen is buitengewoon beperkt. Sterker nog, is in deze plannen voor de groep die meer dan 43.000 euro vertelt, en ik zal het gewoon heel eerlijk zeggen, is nog steeds te laag. Want maar we betalen 15 procent, nee, gele... de 50 procent wel een bij in een corporatiewoning ons betaalt betalen maar 30 procent. Maar gelet op de emotie is het hier ook heel veel psychologie aan de gang. Ja, klopt. Het is ratio ja, tegen wel... emotie. Maar een hervorming moet Die hervorming moet doorgevoerd worden... omdat de woningmarkt heel erg ziek is. In de We hebben, We hebben, voor... even, even, even een mail van Niels Bosman, vaste mailer. Ik vind het raar dat de scheefwoners uh, niet harder worden aangepakt. Met meer dan 43 euro per jaar redeneert hij... mag, nee, moet je niet in een huurwoning wonen. Nou, jij weer, Anita. Ja, nou, zo'n redenering past bij een Sovjetland. Waarbij je uh, zegt. Ja, ja, ik vind als echte socialist, hè, socialisten zijn liberalen die het echt menen, hè, ik ben voor een vrije keuze. Ik vind dat iedereen zelf moet kunnen kiezen of hij koopt of dat hij huurt. En of dat hij groot woont of dat hij klein woont. En wat er nu gebeurt is. Mijn oudste dochter is gaan samenwonen. Een huiskamer met aanrecht. één slaapkamer voor een tweepersoonsbed. En één kamer waar je je bed maar in één richting neer kan zetten. Hebben 450 wat? euro huur. Haar in huur gaat zo hard stijgen. dat ze niet eens geld heeft. Om te, dat ze niet eens kan, kan sparen voor een koopwoning. En dan denk ik 450 uur voor, voor nog geen 50 vierkante meter. En zij wordt dus uitgemolken. Hè? Zij is een van de mensen die uitgemolken gaat worden. Ja, ik vind dat iets passen bij. En, en, en hoe rijker ze wordt, hoe meer ze gaat betalen voor dezelfde woning. Ik verstof je het stelsel. Koen aan de telefoon. Koen aan de telefoon, wat is je vraag? Uh, de vraag is het volgende: Wij zijn uh, na twintig jaar een soort van scheefwonen verhuisd van sociale huurwoning naar een vrije sectorwoning van een woningbouwcorporatie. Uh, is te zicht op wat de corporaties met die huren gaan doen. Want in wezen hebben ze daar uh, zeg maar de vrije hand in. Ronald Paping. Ja, ik kan, uh, dat hangt van het contract wat u heeft. Het is een geliberaliseerde... Even tussendoor, we moeten afscheid nemen van Jacques Monus. want die moet naar een ander overleg hier in Den Haag. Dank wel. Ja. Excuus dat het maar kort is. uw bijdrage was duidelijk genoeg. Ronald okay. Paping over deze vraag van Koen. Ja, de huurprijswetgeving gaat over gereguleerde huurwoningen tot 680 euro... Uh, voor de geliberaliseerde huur is het uh, uiteindelijk vrij en hangt het vanaf wat u in uw contract heeft staan. Wat u wel vanuit kunt gaan is dat die verhuurder uh, hogere lasten krijgt de komende jaren via die heffing. En dus alles zal doen om uw huur extra te verhogen. En de meeste contracten in de geliberaliseerde huursector maken dat ook mogelijk. Dus ja, u bent uh, gewaarschuwd man wat mij betreft. Deze ja. Koen, ja? ja dat, is, dat is duidelijk. Geen fijn bericht, maar wel duidelijk. Het blijft pijn doen, maar waar zit de rek nog op het moment dat de Eerste Kamer zich gaat verzamelen? Ik zie hier iemand met een groot bord die eh, straks gaat demonstreren, houdt het nu omhoog. Huuralarm, www.actiehuuralarm.nl voor de mailers. Eh, waar zit de rek? Wij gaan vanmiddag... Hoe, hoe, Nogmaals, psychologie is het ook, hè? Ja. De redenering is, er kan best wat meer huur betaald worden. Wij gaan vanmiddag uh, een, uh, verklaring, een gezamenlijke verklaring uh, overhandigen aan de Eerste Kamerleden. Uh, die wordt overigens ondersteund door de vakbeweging, de FNV, maar ook door Edes, de verhuurders. Uh, wij, hopen echt, wij hopen echt dat uh, de Eerste Kamer, want er zijn zoveel bezwaren tegen die huurverhoging, dat ze vandaag zullen besluiten om dat niet in te gaan voeren. Mochten ze dat wel doen dan zijn wij nog niet klaar, want dan zijn onze huurdersorganisaties aan boord... en die zullen echt negatief gaan adviseren om het te gaan doen. En uiteindelijk zijn het de huurders. En wij zullen de huurders oproepen om bezwaar te maken tegen de huurverhoging... en dan moet de verhuurder vervolgens weer aan het werk gaan. Dit wordt één grote chaos. En het woonakkoord van anderhalve week geleden heeft ook een uitweg geboden... want die zegt over twee jaar gaan we overstappen van de gluurverhoging naar een huursombenadering. Waarom nou niet direct... Waarom dan nou eerst twee jaar deze ellende en dan pas overstappen op de huurstombenadering? Meneer Van Rest aan de telefoon met een opmerking. Ja, ik vind, uh, zoals van ouds. ik vind dat de mensen zo zeuren. We hebben de laatste jaren zo zijn we gecompenseerd in, in huur. Uh, min, minder huur in bepaalde projecten. En ik vind, er is dus een bekend spreekwoord, we dus zullen ons het moeten bijdragen. De banken hebben gezorgd dat ons geld uh, verdampt is. En uh, huizen die zijn dus nu heel goedkoop voor... ...scheef huur. dus die kunnen makkelijk een huis krijgen als een jaar, twee jaar geleden, waren ze veel duurder. He, dus ze zeuren over. En het zijn altijd mensen die dik in de centen zitten, die zeuren. Ik heb alleen maar een aanweertje met een groentje van 80 euro per maand, dus ben ik schatrijk mee. En huurt en u, meneer Van Rest? Huurt u? Ja, ik huur, ja. Maar u zeurt ja, ja. niet? Nee, waarom? Ik bedoel, ik woon heerlijk en ja, daar moet je voor betalen. Want ik betaal iets van zo'n zo drie, 400 gulden met. Nee, bij, bijna 400 gulden met subsidie. Nou, als je dat rekent, dat is, dat is een paar gulden per dag. Dank u wel, meneer Van Reest. Ik ben het met meneer Van Reest eens. Ik, ja, ja, ik vind het ook prima om belasting te betalen. En wij betalen dus meer belasting dan mensen met een laag inkomen. Maar bent u het ook mee eens dat u een zeur bent? Nou ja, daar ben ik het natuurlijk niet mee eens. Nee, nee ik, ben dus, ik vind er totaal geen probleem mee dat ik belasting betaal... en dat mensen daar uh, hypotheekrenteaftrek door kunnen krijgen... en dat andere mensen daar huurtoeslag door kunnen krijgen. Mm. Dat vind ik allemaal prima. Maar ik ben het er niet mee eens dat ik dan ook nog eens keer extra aangeslagen word als huurder. Dat is een brug te ver. Ik zou het goed vinden als bijvoorbeeld alle eigenaren van huizen een extra belasting kregen... of bijvoorbeeld alle woonconsumenten. Maar waarom alleen die ene groep van huurders apart wordt gezet en apart wordt aangeslagen... dat is oneerlijk. Maak Wim Roos... Nou, het punt is dat men vergeet dat door die verhuurdersheffing op te leggen aan de corporaties. Wat de corporatie binnenkrijgt aan de, aan de extra inkomsten voor de verhoging. Dat het afgeroomd wordt door de regering de corporatie geen kant meer uit kan. De corporaties meer... zitten klem. En Die het, het klem. is niet alleen in de Rijnbond, maar uh, ik heb ook een bericht ge vanochtend gelezen over de investeringskracht in Friesland, Drenthe, Groningen. Er is heel weinig ruimte. In het noorden en het oosten ook. Beleggers zijn daar niet geïnteresseerd. Nee, uiteraard. Ja, en ook de corporatie kan het niet meer aan de bak. 3B1, 3B1 nou ja, kijk, heeft, ik, heeft op dit moment gewoon projecten stilgelegd. Ik denk dat heel veel huurders, in ieder geval onze achterban... best bereid is om een steentje bij te dragen. Maar wat er nu gebeurt, is dat de huren omhoog gaan. Gigantisch omhoog gaan. Uh, en vervolgens er minder gebeurt aan onderhoud en investeringen. Omdat al dat geld afgerond wordt. Dat hoorde dat... ik vanochtend ook in het Radio 1-journaal. Uh, een van de mensen van zo'n wooncoöperatie uh, gaf dat ook toe. Dat er minder onderhoud zal worden gepleegd. Ja, dus huurders moeten nou meer betalen. Op ook een hele onlogische en privacygevoelige wijze. En ze krijgen er minder voor terug. Want er wordt minder onderhoud gedaan, minder dienstverlening. Maar ook veel minder geïnvesteerd. Wat ook nog heel slecht voor de Nederlandse economie is. Laten we nou van die heiloze weg... Afstappen en we zeggen ook met een breed front: ook uh, EDES, ook de Vereniging, uh, vereniging Nederlandse Gemeenten, maar ook de vakbeweging zegt: laten we nou gaan investeren in plaats van afromen met deze heffing. En dan kunnen we de economie beter maken, we kunnen wat doen aan energiebesparing, en we kunnen de huren betaalbaar houden, en we kunnen ook nog wat doen om het financieringstekort terug te dringen. Heeft u in, uh, gelet op deze hele redenering en de psychologie... enig vertrouwen in uh, de mensen in de Eerste Kamer? Want daar hangt er een hoor, we hebben er een hangen. Ik heb uh, eigenlijk wel heel veel vertrouwen in de Eerste Kamer... want wij zijn daar de 18 december ook met een actie als woonbond geweest... en ze hebben toen direct geluisterd en een hele mot mooie motie aangenomen... om de boel nog eens te heroverwegen. En ik hoop echt dat de Eerste Kamer met enige afstand van het politieke spel... verstandige beslissingen gaat nemen. Meneer Schouwenaar van de VVD-fractie. Goedemorgen. Uh -huh. Goedemorgen. En, u heeft een update. Vertel. Nou, ja, wij zaten net met de woordvoerders bij elkaar. En het, uh, het zou vandaag behandeld worden, het woonakkoord. Maar we hebben gezegd, dat doen we niet. Dat gaan we volgende week pas doen, de twaalfde. Want uh, een aantal fracties, die wilden nog vragen stellen aan uh, minister Blok. En daar willen ze ook antwoord op hebben uh, voor het weekend. Uh, dan kunnen ze daar het weekend allemaal nog eens over, over nadenken en dan gaan we er volgende week dinsdag over praten. Dus het hele zaakje wordt één week opgeschoven. Wat voor vragen zijn er? Ja, dat, dat, dat, dat moeten wel die andere fracties vragen. Die, uh, die hebben allemaal zo hun eigen punten die ze belangrijk vinden en daar willen ze over doorvragen. Begrijpt u zelf de noden van de boze, van de boze huurders? Ja, natuurlijk begrijp ik die. Uh, uh, maar die spelen al een hele tijd natuurlijk. Zolang dit uh, hele verhaal boven de markt hangt... Uh, hebben wij allemaal heel veel uh, mails en brieven, oproepen uh, gekregen... Uh, van individuele huurders, uh, maar natuurlijk ook van uh, uh, huurdersverenigingen. Uh, ik dacht dat ik de stem van de heer Paping meende te herkennen... Uh, met wie u net in gesprek was. Jazeker. Uh, dat, is, dat is een van de groepen die natuurlijk heel uh, duidelijk aan de weg timmert... Dus die boodschappen die bereiken ons wel. Bent u ook zo tegen scheefhuren, meneer Schouwenaar? Um, ja, de manier waarop u het woord scheefhuren zegt... die geeft mij te denken dat u dat geen juiste benaming vindt. Ik vind het ook een beetje een, een moeilijk woord. Maar we het moeten ook niet een benaming uh, op het verkeerde been laten zetten, denk ik. Ik denk dat het in principe goed is... Uh, dat wanneer um, iedere huurder uh, de prijs betaalt die die woning uh, moet opbrengen. Duim omhoog uh, van Anita Engbers hier uit Gouda. Ik ben zo ja. blij dat u van mij overneemt dat Scheefwonen een scheldwoord is. Zeg het voort. Ronald Paping? Uh, ja, nou, ik ben... Maar uh, ik, dat Gouda. Ik, ik ja, ja, even uw redenering afmaken, dan nou, Ronald Paping. Nee, dus wij zeggen, uh, iedereen moet gewoon eigenlijk de prijs, zeg maar de kostprijs uh, betalen. Um, en voor mensen die dat niet kunnen... Um, is er de, de huurtoeslag. En wij zijn dus een soort versluierde subsidie, om dat woord maar te gebruiken, door een reductie, door een korting op de kostprijs. Dat vinden wij geen juiste zaak. Dus wij zijn er wel. Dat heet marktwerking, meneer Schouwenaar. Dat u nu werkelijk de kostprijs moet gaan Dat moeten we als liberaal en dan begrijpen. We moeten natuurlijk in stapjes naartoe groeien. Ronald Paping. Ja, ik ken de senatoren en ook meneer Schouwenaar een zeer verstandige mens. Ik hoop dat ze echt heel kritisch gaan bestuderen... wat dit voorstel nou inhoudt. Zich niet laten loren door partijpolitieke uh, belangen. En laten we nou van deze heilloze weg afgaan. Want er zijn alternatieven, dat weet meneer Schouwenaar nou ook. Er zijn alternatieven. Ze zouden ook nog een jaartje naar voren kunnen trekken... met die huursombenadering, waarbij... <coughs> al die willekeurigheden en die privacy-schending allemaal niet nodig uh, zijn. Dus, en ik hoop dat meneer Schouwenaar kwart voor één aanwezig is... om de petitie en de verklaring van onze te Want jullie te gaan nemen. die petitie wel Want degelijk we wel uh, uit de Uiteraard. De dit, de dit betekent in ieder geval toch weer een probleem voor het kabinet. En ja. minister Blok. Dat klopt, want de tijdsklem wordt nu wel heel erg groot. En zeker om het ook zorgvuldig te doen. Want de huurdersorganisaties hebben ook nog het recht om in zes weken tijd in de procedure... om dan te gaan adviseren over het huurbeleid. En daar moet ja. je geen geweld aan doen en alles moet op tijd klaar zijn. Dus het kan bijna al ja. niet meer. En daarom dat ook heel veel corporaties al zeggen, we beginnen er niet eens aan. Want het wordt een groter chaos, mm -hmm. extra werk en het levert vrijwel niks op. En straks zitten we de hele dag bij de huurcommissie. Wat het, wat het oplevert, wordt afgeroomd door het kabinet. Wim van de boze huurders? Ja, dat, is, dat lijkt nog ergens op. Je gaat een, een verhuurdersheffing uh, ga je invoeren. Je laat de scheefwoners, ja, als geld wordt of niet... laat je extra betalen. Je roomt dat af naar, het, naar, naar de belastingen. En dan? Verder niks? Meneer Schouwenaar, wat betekent dit voor uh, politieke klimaat in Den Haag? Want uh, we zijn er nog niet klaar mee, zo te horen. Nee, nee, nee maar dat betekent natuurlijk sowieso... Een, uh... Een, een, een aansporing om overal nog eens extra goed naar te kijken. En alles nog eens heel goed te bekijken en met elkaar te bespreken. Vandaar dat we die week er nu extra voor genomen hebben. Dagpartijgenoot Blok, dat hij ermee klaar was. <lacht> Krijgt u, krijgt u dit weer met die Kamer? Wat zijn jullie toch lastig in die Eerste Kamer, meneer Schouwenaar? Nee, maar het was dus. Wij doen ons best, maar dat doet Zo de Woonbond ook. En dat doen we allemaal. En we hopen dat daar iets uitkomt. Kijk, we moeten wel. Het, het, het, er zijn natuurlijk wel problemen in Nederland. Die moeten opgelost worden. Mm -hmm. Dus eh, niks doen is ook geen optie. Dat stond ook al in Wonen 4.0. Eh, we moeten wat doen. Alleen, ja, we zijn het niet allemaal eens over wat de beste maatregelen zijn. Dus dat wordt eh, nog een week lang zorgvuldig vragen stellen en dan opnieuw bepalen of het misschien allemaal toch doorgaat, meneer Schouwenaar? Dat zou best kunnen. Ja, er zitten die huurders weer. Maakt u ze even ja. blij? Nou, ik denk dat uh, de, de Eerste Kamer ook nog gewoon de tijd heeft om uh, heel goed te bestuderen wat de alternatieven zijn. En die zijn er en die hebben een heel breed draagvlak. Dat gold overigens ook voor Wonen 4.0, het verhaal waar Jacques Monash net een karikatuur van, uh, van maakte. Daar is een breed draagvlak voor, ook voor de huurzondbenading om het op een verstandige manier uh, te doen. Want dit wordt chaos. En die chaos die heeft nu een week extra studietijd gekregen. Ik dank jullie heel erg hartelijk voor jullie aanwezigheid hier in lijn 1. Anita, je zit zo waar een beetje blij te kijken. Ja, ik denk dat wij er goed hebben kunnen overbrengen hoe groot het bezwaar van huurders is tegen deze plannen. Dank jullie wel. Meneer Schouwenaar aan de telefoon, ook heel erg belangrijk dat u dit heeft kunnen vertellen. Er is toch nog enige rekking, dit was lijn 1. Over de huurverhoging. Scheefhuurders. Ze willen niet worden uitgescholden. Misschien kunnen ze wat meer betalen. Maar eh, ja, ook dat wordt bekeken. Daar gaan we nog zorgvuldiger over door. Dank jullie wel allemaal hier in lijn 1 in Den Haag. 4. Dat is een tegenvallende tegenvallen. Nou, het zijn zware tijden, maar we zien ook wel licht aan het eind van de tunnel. Ik vind dat we ook eens uit de somberheid moeten met z'n allen. Dikke, vette, onvoldoende voor dit uh, kabinet. We zien dat de export aantrekt. We zien dat op langere termijn de economische groei ook terugkeert. Dus er zijn ook lichtpuntjes. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Bij ons heeft het altijd meegezeten. Een fijn huis. We kunnen op vakantie. En dat wil ik ook voor mijn kinderen.